10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen. Slopen bewonen of lekker laten staan? Wat te doen met al die miljoenen vierkante meters leegstaande kantoorpanden? En Ed Nijpels over de koers van de VVD en de stand van het land. Maar eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil huisjesmelkers in achterstandswijken hard aanpakken. Zo moet verloedering van oude wijken worden tegengegaan, schrijft Spies volgens Dagblad Trouw in een voorstel aan de Tweede Kamer. Huisjesmelkers die stoppen vaak arbeidsmigranten... tegen woekerprijzen in veel te kleine ruimtes. De minister wil hem daarom een verhuurverbod kunnen opleggen. Goedemorgen, Willemijn. De minister die wil hem daarom een verhuurverbod kunnen opleggen. Gemeenten moeten volgens het voorstel harder kunnen optreden... en niet langer te maken krijgen met langslepende juridische procedures. En verder wil het kabinet vroegtijdige schooluitval... in achterstandswijken aanpakken en meer doen tegen taalachterstand. En ook wordt bekeken wat kan worden gedaan... tegen oplopende schulden van wijkbewoners.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 Frank Schlek, die ontkent dat hij een verboden middel heeft gebruikt. De renner van Radio Shack die zegt dat hij is vergiftigd. Gisteren maakte de internationale wielerbond UCI bekend... dat in de urine van Schlek sporen zijn gevonden van een verboden vochtafdrijvend middel. middel kan worden gebruikt om dopinggebruik te maskeren. Verslaggever Gio Lippens. Nou ja, een van de dingen die hij zegt is eigenlijk wel een van de dingen... die de meeste mensen wel zeggen. Hij ontkent dat hij ooit uh, dat vochtafdrijvende middel tot zich heeft genomen. hij kent het niet eens, zegt hij dan. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, het past wel een beetje in het arsenaal van uh, smoezen... die we de afgelopen jaren wel eens vaker hebben gehoord van renners die betrapt zijn. Na de bekendmaking van de UCI heeft Radio de renner uit de toer gehaald. Schlek wil een contra-expertise en als die de eerste uitkomst bevestigt... dan zal de Luxemburger een aanklacht indienen wegens vergiftiging. Frank Schlek, die stond twaalfde in het klassement. Zometeen verslaggever Jeroen Wielaard hierover. En dan nog het weer. Overwegend droog en af en toe zon. Het wordt 19 graden op de wadden, tot 24 in het zuidoosten. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Morgen wisselen stapelwolken, zon en buien elkaar af. Het wordt dan een graad of 18. ABB verkeersinformatie: 1 file vanwege werkzaamheden op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Is de brand in het gemeentehuis in wauw We horen het zo? Er staan miljoenen vierkante meters kantoorruimte leeg in Nederland. Projectontwikkelaar de wikkelaar Rudy Strooyink, onder meer eigenaar van het Mediapark, is de gast. Goedemorgen, hartelijk welkom. Hoeveel mensen zouden er kunnen wonen in al die leegstaande kantoorpanden? Oh, het is ongeveer 6 miljoen vierkante meter, dus nou, dat zijn al gewoon 60.000 woningen. Daar kunnen, ook in. Ja, daar kunnen ook mensen in. Daar gaan we het zo over hebben. En VVD-corrivé Ed Nijpels is de gast. Uh, wie wordt de premier? Rutte of Roemer? Uh, Rutte uiteraard. De grootste partij zal de premier leveren. En het ziet eruit dat de VVD gewoon weer de grootste partij gaat worden. Nou, daar kunnen nog we even, zo nog even, kun... <laughs> nog even los van de vraag dat uh, niet de grootste partij altijd de premierleven is. Dus nee, dat is een meerderheid moeten vinden. Dat is ook nog eens zo. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst de tour. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. De organisatie van de Tour de France heeft gereageerd op de positieve dopingtest van Frank Sleck van de RadioShek-ploeg. Jeroen Wielert is in Po, het village depart. Jeroen, goedemorgen. Wat heeft de toerdirecteur Christian Prudhomme gezegd over Sleck? Het was een uh, korte verklaring zonder verder vragen beantwoorden. Hij heeft gezegd dat uh, het middel dat uh, Frank Slek volgens de regels van de Wielenbond UCI... niet op de lijst staat van stimulantia, van uh, prestatiebevorderende producten... en dat hij op dat punt gewoon van start had kunnen gaan in afwachting van een contra-expertise. Maar is natuurlijk uh, omdat het ook bekend staat als maskering de maatregel genomen... ...om uit de Tour te stappen. Het is geen consequenties voor Radio Shack. Die bus is uh, daar straks gewoon binnengereden. Collega Joris van de Kerkhof zal zich daar verder mee bezighouden. Sfeer dus van uh, voorlopig uh, is het volgens de regels uitgelegd en geklaard. Het is hier in het village Depart ook een sfeer van geen brand in de tour. Uh, we gaan gewoon aan die zware rit beginnen. Ed Nijpels bij jullie uh, is ook een uh, groot toeliefhebber. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij ervan vindt. Uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Slek de fout is ingegaan. Hij weet natuurlijk dat hij wordt gecontroleerd. Maar je weet het in het wielrennen nooit. Maar ik ben geneigd om, om, om Slek het voordeel van de twijfel te geven. Ja, Slek heeft ook ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Hij zegt dat hij vergiftigd ja, maar is. Kon, maar dat zegt niet zo. Ik heb hem nog maar zelden in wielrennen horen bekennen. Ja. Tijdens zo'n wielerwedstrijd. Maar hij weet dat hij wordt gecontroleerd. Hij stond in, in de top 12. Dus ja, het is een toprenner met een toploeg. Je bent wel ongelooflijk stom als je dan nog denkt dat je iets kunt maskeeren. Ja, Jeroen, heeft Preudome al gereageerd op die verklaring van Schleek dat die vergiftigd zou zijn? Ik uh, heb alleen deze korte verklaring van de, van de ASO tot nu toe uh, gekregen. Wat als toevoeging, en dat wordt uh, ook door de collega's verteld, uh, dat iets dergelijks ook de rus Kropnev is overkomen. In recent verlanden uh, is vrijgesproken op uh, gebruik van dit middel. Goed, nou ja, dan wachten we af hoe het zich verder ontwikkelt. Jeroen Wielet vanuit Bo. dankjewel. Het gemeentehuis van Waalre staat in brand. Een auto heeft de hoofdingang geramd. En ook tegen een andere ingang staat een auto. De brandweer is al de hele nacht en ochtend aan het blussen. Zag verslaggever Matthijs Holtrop. De brandweermannen die dus sinds een uur of drie vannacht hier aan het werk zijn... worden om een uur of half tien afgelost. We krijgen even tijd voor een bakje koffie en een broodje. En de politie wil graag naar binnen bij het gemeentehuis. Maar dat is niet mogelijk vanwege instortingsgevaar. Om onderzoek te kunnen doen naar die auto... die bij de hoofdingang staat naar binnen is gereden in de pui. En daar heeft gezorgd voor een grote brand. Het is gewoon puur een aanslag. Het is gewoon puur geweest om de gemeente Waalre te treffen. En wie daarachter zit, ja, daar kun je alleen maar naar gissen. Ik denk dat iedereen die in Waalre woont of gewoond heeft toch wel herinneringen heeft aan dit prachtige gemeentehuis. Ja, wat zijn uw herinneringen? Nou, ik ben er getrouwd, <laughs> zoals zoveel. velen. En uh, ik heb hier schuin tegenover gewoond. Nogal een aantal jaren. En het allerleukste is dat... dan, heb je, dan beschouw je het ook als een buurman. En... Ja, maar wat voor gevoel staat er hier dan als het huis van de buurman in brand staat? Dat is, heel, dat is heel raar. Dat is een heel merkwaardig gevoel. Aan de ene kant denk je bij jezelf van, nou ja, het zijn maar spullen, het is maar materiaal. Maar aan de andere kant, ja, als je weet dat bijvoorbeeld het Willy Broders schilder wat wijd en zijt, uh, zeer beroemd is. Dat ze bijvoorbeeld in de trouwzalen hadden ze hun, uh, hun zilveren schilder hangen. En dan heb ik het niet over de waarde van die schilder... maar wel over de emotionele waarde... waar mensen jarenlang mee bezig zijn geweest om dat in stand te houden... en leden te werven en noem maar op. Het is allemaal weg. Dat is, dom, dat is doodzonde. De ingang van het gemeentehuis dat fungeert als tussenstuk... tussen het oude en het nieuwe gedeelte. Het is volledig verwoest. Het is een zwart geblakerd geheel van hout en rokende puinhopen. De deur van de kelder staat open... Er stroomt bluswater uit terwijl het dak nog narookt. Alle ramen staan open. En de gemeente heeft meteen een nieuwe locatie verzonnen voor het gemeentehuis. Bij het ROC in Waalra kunnen ze tijdelijk intrekken om daar weer verder te gaan met de dagelijkse activiteiten. Verslag van Matthijs Holtrop. Wie wordt de grootste? De VVD of de SP? In de laatste peilingen zijn ze ongeveer even groot, allebei 31 zetels. We hebben de man onder wiens leiding, de VVD, in 1982 maar liefst 36 zetels in de wacht sleepte. Nijpels nogmaals goedemorgen. Ja, dat waren nog eens tijden, hè? En goedemorgen, meneer van der Brink. Ja, dat was uh, smullen destijds. En dat was ook in de tijd, overigens, dat uh, het CDA en de PvdA nog groter waren dan de VVD. We waren toen met 36 zetels uh, de derde partij. Uh, Komt dat tegenwoordig nog maar eens om? Ja, dan kon je gewoon het land regeren. Uh, we konden he toen heel snel een, een combinatie CDA VVD maken. Dat was ook hard nodig, omdat we toen net een kabinet van achter de al achter de rug hadden. P van A, CDA en, en D66. En dat kabinet was al gevallen uh, voordat het de regeringsverklaring uitsprak... Ja, oké, okay, dus er was dus snel wat, uh, wat nieuws nodig. Laten we het over uw partij nu hebben. Bent u nog een beetje blij met uw partij? Ik kan me herinneren dat u een van de mensen was... die kritisch was over de samenwerking met de PVV. Dit voorjaar, in februari, zei u nog... dat uw partij veel te ver opschuift in de richting van die partij. Hoe is het nu tussen u en uw partij? Nou, ik was geen voorstander van de samenwerking met de PVV... maar het was noodzakelijk. En tegelijkertijd vond ik dat als je samenwerkt met de PVV... dat je dan heel goed moet opletten... op welke punten je concessies deed of niet. En ik heb toen een aantal punten genoemd waarvan ik vond dat de VVD geen concessies moest doen. Zoals bijvoorbeeld de hele discussie over uh, de dubbele nationaliteit... en ook de hele zware bezuinigingen, onevenredige bezuinigingen... bijvoorbeeld op, uh, op het natuurbehoud in ons land. Ja, dus dat waren geen goede stappen van uw partij. Nu is het nieuwe nee, verdiezenprogramma er. dat is overigens niet zo merkwaardig... want het zal wel heel uh, vreemd zijn uh, als je lid bent van een partij... en als je het voor 100% eens bent met alle punten... dat heb ik in mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Nee, en u hoopt ook niet dat ze naar u luisteren? Nee, ik hoor. wel dat ze naar een luisteren. En het aardige is ook natuurlijk... u ziet, uh, nadat ik daar een artikel over heb geschreven... en het kabinet is uiteindelijk gevallen... dat een aantal van die punten... waar ik en ook een aantal andere leden van de VVD bezwaar tegen hadden... te grote concessies aan de PVV als het gaat om de reststaat, dat die punten nu ook allemaal van de tafel zijn verdwenen. Dus uh, wat dat betreft heeft uh, de, de val van het kabinet, hoe slecht ook voor het land... heeft er wel voor gezeurd dat we een aantal rare ideeën van de PVV... dat we die in, in de prullenbak hebben gegooid. En dat is goed. Maar er blijft nog wel wat over, want in het nieuwe verkiezingsprogramma... wordt maar liefst 24 miljard bezuinigd. Bent u daarvoor? Ik, ik ben ervan overtuigd, en ik, ook in 82 en 86, toen ik lijsttrekker van de VVD was... hebben we zwaar moeten bezuinigen, eh, dat er zwaar bezuinigd moet worden. Eh, en dat, dat is straks voor iedere partij is dat het, hetzelfde liedje. En of dat, dat 20 of, of, of 22 of 18 miljard is, dat doet niet zo te bezaken. Maar dat er de komende kabinetsperiode nog zwaardere ingrepen moeten komen... dan wat we nu hebben meegemaakt, dat staat als een paal boven water. Ja, maar er wordt bijvoorbeeld ook 3 miljard bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dat is iets anders, ja. Uh, je kunt natuurlijk als het gaat nee, om dat bezuinigingen... Is dat is een onderdeel van die 24. Ja, maar ik, daar kom ik niet op. Ik kom op een antwoord. Ik mocht niet zo zenuwachtig meneer Van der Brink. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik ga, ik ga uw vraag beantwoorden. Heel graag. Zie, uh, als je 20 of 22 miljard moet bezuinigen, uh, dan moet je een keuze maken. En uh, de VVD kiest nu in haar huidprogramma voor bezuiniging... op het punt van ontwikkelingssamenwerking. Daar ben ik ongelukkig mee. Ik vind dat juist het kabinet Rutte heeft de ontwikkelingssamenwerking op een nieuwe leest geschoeid. Economische diplomatie. We doen heel veel bijvoorbeeld met ingenieursbedrijven aan het waterbeleid. En ik vind dat je in, in deze tijd, ook al moet je bezuinigen, bezuinigen ook op ontwikkelingssamenwerking, vind ik drie miljard vind ik een, een veel te groot bedrag. Daar ben ik het dus op dit punt niet eens met het voorstel in het verkiezingsprogramma. Wat zou een reëel bedrag zijn? Dat weet ik niet. Uh, ik ben over het algemeen uh, voor, voor, voor uh, als het gaat om de rijksbegroting zelf... de uitgaven van de departementen, dan ben ik voor, voor een evenredig percentage... als je nou 10, 20 of 30 procent bezuinigt, dan moet dat op alle departementen ongeveer evenveel zijn. Dat, dat staat even los overigens van de volksgezondheid. Want daar zijn de ontwikkelingen natuurlijk dramatisch... en daar is het uh, onontkoombaar dat daar veel hmm. forser wordt ingegrepen. De Meneer Nijpels, Thijs vroeg net van bent u wel blij met uw partij, maar is uw partij wel blij met u... Eh, dat weet ik niet. De, de, de partij, eh, wij, wij kennen 40.000 leden. En eh, die 40.000 leden die mogen allemaal opvattingen hebben. En ik heb eh, de indruk eh, dat dat debat ook nu een beetje los zijn... van die krampachtige omarming met de PVV. Dat het debat ook gewoon gevoed kan worden. Het zou eens dus heel raar zijn in een liberale partij, zeg ik ook met mijn verleden... als we daar niet op een aantal punten met elkaar van mening zouden kunnen zijn. Ja, maar komen. u bent prominent. U bent op Radio ja, 1 nou, en die andere ja. 40.000 niet. Nee, maar, maar dat, dat, dat doet u niet toe. Uh, je kunt prominent zijn of niet... maar ik heb ook mijn opvatting in, gewoon als lid van de partij. En uh, ik vind, ik ben ook voor een debat in de partij... zeker over, over belangrijke punten, mag je best een stevig debat voeren... en daarna gaan we gewoon de verkiezingen winnen. Minister Oink? Nou... Weet je, dat, dat, dat uh, debat over die bezuinigingen... ik vind het vaak te makkelijk. Hè? We kiezen liever de posten uit... waar we dan uh, denken te weinig weerstand op te hebben. Maar uiteindelijk gaat het over, en meneer Nijpels zei het al... er zullen structurele veranderingen moeten komen. En dat mis ik wel een beetje bij de VVD. Uh, wat ga je nou echt anders doen? En dan gaat het over de woningbouw... dan gaat het ook over, uh, uh, over uh, economische her, herstructurering die plaats moeten vinden. Dus beknibbelen is makkelijk. Je moet ook kunnen zeggen... wat je echt fundamenteel de komende jaren anders gaat doen... anders kom je er niet uit. Dan is het alleen maar... Ja. Ja, maar en minder worden. Maar daar, wordt de, maar daar wordt de VVD een beetje onrecht aan gedaan. Want als er nou één partij geweest is die heeft gepleit voor echte structurele hervormingen, dan was dat de VVD. Alleen. Behalve de hypotheekrente aftrekken. Ja, daar kom ik nog even op terug. Maar, uh, dat werd in een Niet kabinet zo zenuwachtig, minister Hooyink. <laughs> nee, nee, Dat werd in het kabinet met de, VV, met de PVV werd het op mond gemaakt. Omdat de, de PVV was tegen bezuinigingen op het terrein van de gezondheidszorg, tegen structurele hervormingen. Ze waren uh, tegen bezuinigingen als het gaat om op te slag kreeg. Ze waren tegen hervorming van de AOW. En nu zie je eh, dat die structurele hervorming... en daar staan er nog meer van in het vvd verkiezingsprogramma eh, daar bestaat er nu wel een meerderheid voor. Dus wat dat betreft eh, is de VVD denk ik toch vooral de partij... Eh, die het niet houdt bij zomaar simpelweg bezuinigen... maar die zegt nee, we moeten toe naar een echte nieuwe afweging... Op, over wat de overheid wel en wat de overheid niet doet en wat de overheid wel kan betalen... en wat de overheid niet kan betalen de komende 10, 20 jaar. Meneer Nijpels, u had uh, in de aanloop naar het verkiezingsprogramma ook nog een stuk geschreven met een aantal collega's... om het uh, verkiezingsprogramma groener te krijgen. Is dat gelukt? Uh, dat weet ik niet, want uh, ik heb begrepen... de afgelopen uh, week zijn een groot aantal afdelingen hebben vergaderd. Maar laten we het hebben even allemaal... hebben over het, het verkiezingsprogramma te licht. Ja, maar daar wordt nu eind augustus een beslissing over genomen. De afdelingen hebben nu wijzigingsvoorstellen kunnen indienen. En er zitten geloof ik een aantal voorstellen bij die afkomstig zijn... uit uh, dat stuk wat een aantal wethouders, burgemeesters en gedeputeerden hebben gemaakt. Wat ik ook mee heb ondertekend. En ik hoop dat de partij in, in, in wijsheid ook straks een aantal van die amendementen gaat overnemen. Want was u te laat met dat stuk om nog in het conceptverkiezingsprogramma terecht te komen? Uh, dat stuk uh, was uh, wet uh, Rousseau... Op het moment dat het kiezenprogramma werd gepubliceerd, werd dat, was dat stuk pas klaar. Overigens was dat een stuk van een club binnen de VVD, Liberaal Groen... waar ik zelf geen lid van ben, maar die zich wel bezig houden... met allerlei zaken rond natuur- en, en milieubeleid. Dat is een goede club. Ja. In de peilingen gaat het nog goed met de VVD. Dat lijkt een beetje een strijd te worden tussen uh, Rutte en Roemer, hè? Ja, ik, ik vind het eerlijk gezegd. Het is natuurlijk, als het gaat om zetels, lijkt dat een strijd tussen die twee. Maar de strijd wordt ook een beetje gespeeld in de sfeer van uh, dat wie wordt de grootste partij, en die partij gaat de premier leveren. Ik heb een hele simpele analyse. En dat is dat uh, als je kijkt nu naar de 150 zetels die we hebben, en je gaat er vanuit dat PVV en SP, dat die samen zo'n 50 zetels gaan behalen dan houden we 100 honderd zetels over... en daar moet je een coalitie uit voor hebben. Want ik dacht het ondenkbaar... U zet, u zet ze beide buitenspel van tevoren, SP en nou, PVV? Nee, Principieel sluit de VVD. Ik neem, ik vervulde even de rol van Rutte nu... Principieel sluit de VVD <laughs> uh, geen enkele partij uit. Maar ik ga ervan uit dat er nog met de SP, nog met de PVV... een coalitie valt te vormen. Niet door de VVD, maar ook bijvoorbeeld niet door de Partij van Arbeid. En dat betekent dus dat je uiteindelijk... Waarom niet de Waarom, waarom zou de SP en de Partij van Arbeid niet samen een regering kunnen maken? Omdat ik denk dat het ondenkbaar is, stel voor... en dat zit er wel in, dat de SP groter wordt uh, dan de PvdA... dan zou de PvdA moeten gaan opereren onder premier roemen. Dat is de dood in de pot voor de PvdA. Nog even los van het feit dat links gaat nooit een meerderheid gaat uh, halen... Bij nee, deze nee, maar dan gaat het CDA meedoen, dan gaat D66 meedoen. Ja, dat, dat is maar helemaal de vraag. Ik geloof niet, uh, ik, ik, uh, het is leuk, vind ik, om daarover te speculeren... maar u gelooft toch niet echt dat het D66, het CDA de PvdA... dat die gaan opereren onder premier Roemer. Ik, ik acht het ondenkbaar. Nou ja, of, als die maar een beetje beweegt... Uh, hij komt behoorlijk in beweging toch met een aantal standpunten. Ja, nou, het is inderdaad zo dat uh, de, de, de, de Roemer, de SP... Uh, dat die hun uiterste best doen om regeringswaardig om, om, om te zijn. Maar als je echt kijkt naar het verkiezingsprogramma... bijvoorbeeld naar de opvattingen over Europa bijvoorbeeld aan de volksgezondheid, dan zijn er nauwelijks compromissen mogelijk. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het meer een, een leuk gezelschapsspel is... van wie <lacht> wordt de grootste dan dat... Nou ja, eh, eh, eh, gister, eh, eh, gisteren, gisteren TNS-NIPA-peiling, SP36... Ja, maar, maar ik, u hoort mij ook niet zeggen dat de SP niet groot kan worden. Maar de vraag is, wie is er bereid om op basis van dit verkiezingsprogramma van de SP met de SP samen te wijken? Ik denk dat dat niet gebeurt. Ik denk dus eerlijk gezegd dat er een coalitie gaat komen van zo'n vier à vijf partijen uit die 100 zetels. En dat betekent compromissen besluiten, Want met drie partijen krijg je dan waarschijnlijk geen meerderheid. En ik schat eerlijk gezegd ook eerder dat als de PvdA overeind blijft en de PvdA zo rond de 20, 25 zetels zou gaan halen... dan krijg je noodzakelijk een, een coalitie... waarin VVD en PVV de, de centrale partijen gaan vormen. Ja, wat u net zei, natuurlijk de grootste partij hoeft niet per se de premier te leveren. Nee, dat is ook een, een rare opvatting uh, die, die af en toe in de kranten terugleest. Uh, het is absoluut niet zo dat de grootste partij de premier levert. Uh, het is, uh, in een coalitie is het zo ligt het voor de hand dat de grootste partij in die coalitie de premier heeft... maar ook daar zijn in de parlementaire geschiedenis heel veel uitzonderingen op. Kortom, uh, of je nou wel of niet de grootste partij wordt... dat zegt toch helemaal niets over het premierschap. Zeker niet als het gaat in dit geval om de SP. Zie, als de VVD de grootste partij wordt... En dan ligt het voor de hand dat de VVD ook van een coalitie deel uit gaat maken. En dan ligt het natuurlijk voor de hand, ook omdat het goed kan... dat Rutte opnieuw premier ah, wordt. Dat vindt u dan wel. Europa is een belangrijk thema. Vindt u dat de VVD duidelijk genoeg is over zijn Europa Koers? Nou, ik, ik denk dat uh, de VVD ook in, in dat opzicht eigenlijk een beetje te veel uh, kijkt naar de anti-Europa-houding van de PVV. Toch, ja. Uh, ik zeg ook: ik ben voorzitter van een, een brancheorganisatie. Uh, NL en alle ingenieurs, wij hebben dus onze bureaus, de grote ingenieursbureaus in Nederland, die zitten. Uh, Overal in de wereld en, en ook heel erg veel in Europa. En Europa, dat is uh, gewoon de bron van ons uh, nationaal inkomen. Wij verdienen ons geld met de export. Dat betekent dat Europa voor ons van levensbelang is. En ik vind het dus ook verstandig dat je je niet voortdurend afzet tegen Europa. Want dat is bon ton, dat is populair. Maar dat je ook gewoon uitlegt dat wij Europa nodig ja. hebben en dat Nederland zonder Europa... dat Nederland er een stuk slechter voor staat. En dan moet je ook niet een beetje meebewegen En dan moet je ook niet een, een, iedere keer weer voor de helft kritiek hebben op Europa. Want dan zeggen de mensen, ja, wat zullen we nu hebben? Iedereen heeft kritiek op Europa. En iedere keer als het kabinet Rutte of de jaren terugkomt uit Brussel dan hebben we toch weer een stukje soevereiniteit opgegeven. Want ook dat laatste punt, die soevereiniteit is natuurlijk ook zo'n merkwaardig gegeven. Ook, ook daar doen we in Nederland heel zenuwachtig over. Maar de realiteit is gewoon dat we stukje bij beetje soevereiniteit opgeven. En dat is ook niet erg als die soevereiniteit, als er iets beters voor terugkomt. En in dit geval komt daar een streng Europees toezicht voor terug... waardoor de landen die iedere keer langs de rand van de afgrond lopen... Uh, een tikker rond de oren krijgen en, en, en hun uh, boekhouding uh, op orde brengen. Dus daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dus stop die discussie over en stop dat, dat angstig gedoe over Europa. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Zet Hill 1985, Kate Bush. In de Oranje Soap vandaag twee carrières die een bijzondere wending hebben gekregen. We beginnen bij een wielrenner die grote successen vierde, maar zich nu in plaats van in een gele trui geregeld in andere kleding hult. U luistert naar de Radio 1 Sportshow. Willebrood is wielersport. Ik neem je mee. De Oranje Soap. Zijde, bont, goud, parels. Er zit van alles op. En dat is iets heel unieks natuurlijk. De traditionele Kazachse kleding. Deze gewaden vinden we in de klerenkast op de slaapkamer van Rini Wachtmans. Na zijn wielencarrière werd hij onder meer zakenman. En dat bracht hem tot in Kazachstan. Nou, ik was sportbegeleider, uh, ik was bondscoach en ik werkte vroeger bij Adidas als uh, promotor. En dan vroegen uh, de mensen die de wielersport uh, uh, beheerden bij Adidas, die zeiden tegen mij, Rini, kun je niet zorgen dat die Oostbloklanden eventueel ook met onze drie strepen gaan fietsen. En dat kreeg ik dan voor elkaar dus door te onderhandelen en mensen bij elkaar te brengen... kreeg ik voor elkaar dat ze op Olympische Spelen en een wereldkampioenschap en in grote rondes met het product uh, fietsten. En in 1992 kwam daar de, de rini Wagmans wielerschool. Alexander Vinokourov en Kachishkin en hebben, hebben eigenlijk een beroep uh, wielrenner kunnen uitvoeren omdat ze ooit gestimuleerd zijn door Europees, uh, Europese mensen, waar ik er een van was. Twee. Jan wisselt geld voor de biljartman. Hij werkt nu een maand of drie achter de bar van het gemeenschapshuis De Lanteren... waar velen al weten dat hij ooit profvoetballer is geweest. Hij schopte het tot de Engelse club Watford. Zijn carrière werd helaas vroegtijdig beëindigd. Ik heb 13 jaar lang betaald gespeeld, tot mijn uh, 30ste. Nou ja, ik was in, uh, dat, toen ik begon met mijn 17e was ik de jongste speler van de eerste divisie in Nederland. Dus op zich is dat uh, wel goed. Ik had dan natuurlijk al wel leuke dingen meegemaakt. Ook. Ik heb ook voor jongeren gespeeld en zo. En dat is ook allemaal uh, ja, geweldig natuurlijk om voor je land uit te komen. Toen hoorde ik ook geluiden van, hey, we hebben de nieuwe neesches en dit en dat. Maar zodra het weer dichter bij je huis was, werd ik nooit uitgenodigd. Ja, goed, dat heb je niet in de hand, bepaalde dingen. Er is niemand uh, vriendelijker dan een, uh, dan een kazak. Je, je komt een kazak dan niet zonder cadeau buiten. Toen werd heel vaak, heel, heel minnetjes gepraat over Rusland. En ik zei toen al, rijk land, een zei arm communisme. Consul ben ik geworden op vraag van de ambassadeur uh, drie jaar geleden. Al nou kwam nou die transfer bij Watford terecht, een, een tweede divisieclub dan op het tweede niveau in Engeland. Maar van, van horen zeggen wel een goed georganiseerde eigenlijk gewoon een club die naar de top wilde. Het eerste jaar hebben we gelijk pro promotie bewerkstelligd. Dus dan kom je gelijk in de hoogste klas terecht. En het tweede jaar eindigden we de tweede in, in de hoogste klas tussen Liverpool en Man United. in. Nou, ik heb toen, uh, wij schakelden Manchester United uit voor de V-cup. En ik maakte dan een winnende goal, de enigste. En die dingen blijven hier wel bij. En het, uh, het ging echt zo, zo makkelijk in de hoogste klas. En dan uh, na drie, vier maanden loop je zware blessuren op. Dat is dan uh, een bittere pil eigenlijk. Op een gegeven moment werd de blessure maal te erg dat je gewoon moest stoppen. Het was gewoon een drama. Dan moet je gewoon op een gegeven moment, uh, anders had ik in de rolstoel gekomen. Dus dan moet je gewoon stoppen. Ik schrijf brieven naar mensen die dus ertoe doen... en die wereldwijd uh, van uh, importantie zijn om zaken te doen. En daar word ik meestal ook uh, als voorloper uh, ingezet... om uh, voor de ambassadeur en voor het land Kazachstan eigenlijk de rode loper uit uh, te leggen. En dat gaat prima. En ik hoop dat nog lang te kunnen en mogen doen. Ja, mijn knieën is echt uh, naar de vandjes. Ik kan nog een beetje fietsen en dat is, dat is het eigenlijk. Ik kan ook nu niet, niet meer hardlopen of zo. Ja, en s'nachts pijn en zo. Dus ik heb het gehad dat ik in de wintergrond s'nachts op de fiets had buiten. Om van de pijn af te komen. Maar goed, eh, dat leer je mijn leven. Ja, en nu sta ik hier. Ook plezier. De een stopte met wielrennen en reist nu als honorair consul over de wereld. De ander moest een carrière als voetballer opgeven en belandde noodgedwongen op de fiets. Zo hebben vele Willerborders een verhaal te vertellen. Luister daarom morgen weer naar de Oranje Soap tijdens de sportszomer op Radio 1. Ik neem je mee, ik neem je mee, En die Oranje Soap die wordt gemaakt door Maarten Bleumers. En alle afleveringen kunt u terugluisteren op radio1.nl. Het is half elf, tijd voor het nieuws met Mark Visser. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil huisjesmelkers in achterstandswijken hard aanpakken. Zo moet verloedering van oude wijken worden tegengegaan, schrijft Spies in een voorstel aan de Tweede Kamer. Huisjesmelkers stoppen vaak arbeidsmigranten tegen woekerprijzen in veel te kleine ruimtes. De minister wil hun daarom een verhuurverbod kunnen opleggen. In Auxerre in Frankrijk zijn in een huis de lijken gevonden... van twee kinderen en drie volwassenen. De politie gaat uit van een gezinsdrama. Vermoedelijk heeft een vader zijn twee dochters... zijn vrouw en haar moeder doodgestoken... en daarna heeft hij zichzelf opgehangen. De man had zakelijke problemen. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalre staat nog steeds in brand. Het pand kan als verloren worden beschouwd. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang... waarna een grote brand uitbrak. En ook tegen de andere ingang van het gemeentehuis staat een auto. De lokale burgemeester van Waalre heeft geen idee wie er achter kunnen zitten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. En Frenk Slek ontkent dat hij een verboden middel heeft gebruikt. De renner van Radiocheck zegt dat hij is vergiftigd. Slek wil een contra-expertise. En als die de eerste uitkomst bevestigt, zal de Luxemburger een aanklacht indienen wegens vergiftiging. Frenk Slek stond 12e in het klassement. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie: Eén lange file vanwege werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os. Tussen en Knoop het Ewijk 8 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het komende half uur zoeken we naar de oplossing voor al die leegstaande kantoorpanden in Nederland. En correspondent Sander van Hoorn is in de Syrische hoofdstad Damascus ik soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven porque ella en un sopla la vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta een torre de stad, cielo, hasta aquí, Me cozie een sala, y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien, cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien, cada guerra, de la vida, y del amor de <middels> Moi je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de du sommeil de du Sennis, je l'aime mourir.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 Eh eh eh elle a juste faire toutes les guerres pour être si forte être aussi so elle a faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi et Shakira, je l'aime Amourir. Wat ja. Ja. <laughs> ja, punt. Okay. Nee, ik mag niet meer zeggen, je moet ervan houden. Want dan kijk je me altijd heel kwaad, <laughs> ja. kwaad aan. Maar ja, zo'n type nummer is het. Dan maar gewoon ja. ja. Al vier dagen lang wordt er zwaar gevochten in de Syrische hoofdstad Damascus. Ook vannacht bleef het onrustig. Vanmorgen vroeg trok correspondent Sander van Hoorn al even de stad in. Sander, wat trof je daaraan? Nou, ik ben in delen geweest van een stad waar het uh, nog niet eerder zo uh, hevig was de afgelopen tijd. In het noorden van de stad. En daar trof ik uh, zware gevechten aan. Uh, voorbereidingen ook op nog zwaardere gevechten. Je zag dat uh, schuttersputjes werden ingericht. En wat je vooral ook zag, was honderden, honderden mensen die hun huis verlieten. Het gaat dan om twee wijken echt in het noorden van de stad. Waar mensen uh, echt stromen met mensen met niet meer dan een plastic zak vaak. Of een rugzakje uh, naar buiten liepen. Uh, even verderop zag je. Gevechtstroepen, dus pick-up trucks met militairen, ook weer met zware mitrailleurs, zag je klaarstaan om naar ik na aanneem het gebied in te gaan zodra die vluchtelingenstroom opgehouden is. Dus dat, dat ziet eruit als een gebied waarvan we weten dat het Vrije Syrische leger daar aanwezig is. Kennelijk heeft het leger gezegd: uh, verlaat uh, de wijk, want daar gaat zwaar gevolgd worden. En, en nemen ze dan ook haven en goed mee? Nee, plastic tasjes, wat ik zeg. Ik bedoel, ik heb het idee dat het heel snel gebeurd is allemaal. Mensen lopen echt niet meer dan met een plastic zak en eh, wat je daarin kunt stoppen. Dus ofwel ze verwachten snel weer terug te komen, ofwel ze hebben echt hals over kop het huis moeten verlaten. Ja. Tot een paar dagen terug uh, vertelde jij dat het dagelijks leven in maskers nog redelijk gewoon doorging. Is het het idee nu dat het echt oorlogsgebied is geworden? Uh, de buitenwijken zeker. En kijk, weet je, die, die buitenwijken waar het uh, nu uh, uh, zwaar gevochten wordt in het noorden... Daarvan, uh, dat, dat waren wel al buitenwijken waar veel gedemonstreerd werd. Waar ook in het verleden al wel gevochten is. Niet zo zwaar als vandaag natuurlijk. En uh, wat dat betreft zijn er dus niet nieuwe wijken bijgekomen. En dan zie je dus ook dat... Uh, downtown Damascus. Uh, ja, mensen gaan daar nog gewoon naar het werk. Daar zijn de winkels wel nog gewoon open. Uh, daar heb je dus ook niet constant die nabijheid van de schoten. Dat gezegd hebben. Mensen uh, beperken het wel tot het noodzakelijke. Dus ja, mensen gaan naar hun werk. Uh, maar je ziet dat de restaurants en dergelijke behoorlijk leeg zijn. En ik was gisteren in een, een koffiehuis hier uh, bij mij om de hoek. En daar zei uh, de meneer die de koffie serveerde ook. Ik heb het uh, nog nooit zo leeg gezien op een dinsdag. Mensen beperken het echt tot het noodzakelijke. Dankjewel, Sander van Hoorn. Terwijl er in de politiek gesteggeld wordt over veranderingen op de woningmarkt, wordt de kantorenmarkt ook een steeds groter probleem. Er is berekend dat bedrijven, beleggers en overheden voor maar liefst 37 miljard euro verlies moeten nemen op hun bedrijfspanden. En dan staat er ook nog eens 14 van alle bedrijfspanden officieel leeg. Rudy Stroink is projectontwikkelaar en CEO van TCN, het vastgoedbedrijf dat onder andere het Mediapark hier in Hilversum bezit. Is niet uw telefoon, u wijst al op uzelf. Nee. Dan moet het Ed Nijpels zijn. Oh nee, wel een telefoon. Ja, nee is uit. Hij is, hij is, uit. is toch uit. Okay. Dat was je van Thijs. Nee, nee, ik ook kan ook. Goed, meneer Stroink, uh, nogmaals goedemorgen. Um, 14% van de kantoorpanden uh, staat leeg, zei ik. Maar volgens u is dat nog wel meer. Ja, dat is, dat is meer. 14% is het officiële getal. Maar daar wordt bijvoorbeeld uh, ik niet... Ik telefoon uh, toch even wegrollen. <laughs> Iemand zijn de, telefoon. Uh, ja. Sorry. Um, nee, het, is, het is meer. Wat, in die cijfers wordt niet meegenomen. Bijvoorbeeld het feit dat gebouwen leeg staan. Maar misschien nog wel... ...een huurcontract kennen. Dus dan zit er niemand meer in het gebouw. Wordt er nog wel huur betaald? En uh, dat is een veel voorkomend verschijnsel. Dus ik denk dat je richting de 18, 20 procent moet denken. Zo, dat is nogal wat. Daar kunnen heel wat mensen in. Ja. ja. Mediapark trouwens ook, nu met de komende fusies ziet u al, oh, jee, straks de tros dat bedoeld, nou, het, het, het, het wordt flink geschoven hier en daar. Maar we hebben het uh, voordeel gehad dat we flink hebben kunnen verhuren de laatste tijd. We hebben net talpa erbij gekregen. Dus, uh, u de, zit goed. Ik, ik zit voorlopig nog goed, maar mm. dat wil niet zeggen dat ik het kan verhuren voor de prijs die ik er vroeger voor kreeg. Dat is natuurlijk het probleem, maar al die Panden staan leeg, bedrijven leiden uh, enorme verliezen. Uh, banken die zitten ermee. Um, die bedrijven, de panden zijn minder waard. Er wordt, de gemeente Amsterdam heeft al een sloopfonds ingesteld. Ja. Bent u daarvoor? Het, het sloopfonds op zich wel, want er moet gesloopt gaan worden. Dat is onvermijdelijk. Je zult binnenkort meemaken dat het eerste gebouw... waar nog nooit iemand in geze, gezeten heeft, gloednieuw gebouw... Gewoon, dat is opgeleverd, nooit, nooit iemand in bezet. Maar... Dat dat, die eerste sloopvergunningen worden daar al over, uh, dat zijn al, al aangevraagd. Maar daarvoor. wie heeft dat gebouwd en waarom? Ja, dat is een goede vraag. We hebben het niet over broodjes kaas. Dus het zijn echt forse investeringen geweest. Maar we hebben een, er is een motor op gang gebracht, ergens... 10, 15 jaar geleden. Die is niet, die is niet op tijd stilgezet. Dus, maar je uh... gaat toch, denk je, bouwen. omdat je een, een economische activiteit kan ontplooien. En dan ga je bouwen en niet andersom. De, wat er echt, wat, er echt gebeurd wat is echt gebeurt. Misschien mag ik daar zo dadelijk ook iets over zeggen. Want uh, ja, als die is goed nou, nou, het, natuurlijk... het Eigenlijk ook niet. Want ik wil nog even, uh, even zeggen. Dat wat, wat de essentie is van het probleem, is dat er gebouwd is op basis van huurcontracten. 10 jaar, 15 jaar huurcontract, dus er steeds weer opnieuw voor een nieuw huurcontract gebouwd. En niemand heeft zich er zorgen gemaakt over hetgeen er achtergelaten werd. Dus er zijn altijd zijn gewoon heel veel verschuivingen geweest. Waardoor de gaten zijn gevallen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de situatie dat er zoveel aanbod was. Dat zelfs de nieuwe gebouwen die gebouwd werd, niet meer volkwamen. Nou, aansluit, uh, aansluitend op wat meneer Soring zei, want er zijn analyses uh, die, die, die klopt... is het natuurlijk ook zo dat uh, gemeenten ook uh, hebben toegestaan... dat er eindeloos nieuwe bedrijvenparken werden gebouwd omdat ze eh, belang hebben bij de grondexploitatie. Daar verdient de gemeente aan. Daar betalen ze allerlei andere mooie zaken van. En dat hele proces dat komt nu ook tot stilstand. Want de gemeente raakt de grond niet meer kijkt, maar ook de gemeente die hebben eigenlijk eh, een onvoorzichtig beleid gevoerd en hebben het zomaar laten gebeuren. Ja, maar het lijkt zo simpel. Vanaf nu gewoon een bouwstop. Geen nieuwe panden meer. Ja, en op zich is die in de praktijk al aanwezig. Want er is geen banken meer die het financiert. Hoe goed je project ook is. Dus dat is echt wel stopgezet nu. Dus dat dat dat, dat, dat, dat markt doet daar zijn werk, kan je zeggen. Maar dat neemt niet weg dat we nog een hele grote opgave hebben... om het, het overaanbod weg te werken. Ja, en, en dat nou, zal nou, slopen zijn. In dat rapport wat gisteren uitkwam... dat is overigens van een van mijn ingenieursbureaus, uh, Arcades... die uh, wijzen op die strop van 37 miljard euro... Er zit natuurlijk uh, buiten het feit dat er verpaupering in steden optreedt... in oude uh, locaties. betekent Dat natuurlijk ook een, een geweldige strop voor de banken. Als u zich realiseert dat de banken op dit moment zo'n 80 miljard... uit hebben staan aan leningen in commercieel vastgoed... en dat ze volgens dit rapport 37 miljard moeten gaan afboeken... dan krijgen de banken dus ook een groot probleem. En in het verlengde daarvan ook de pensioenfondsen kortom... niet alleen vanwege de stedenbouwkundige problemen... maar ook financieel hebben we uh, een, een heel zwaar probleem ja, in Nederland. De zaak dat er een oplossing voor komt, meneer Stroink. U zegt... Uh, heb ik zelfs gelezen, opblazen die handel. <laughs> Deel wel. Kijk, je kan die, die leegstand die gaat verder oplopen. Ik zei 18, 20 procent. Het gaat door. Want uiteindelijk is het een heel simpel rekensommetje. De vraag naar kantoren neemt af... omdat we anders werken, anders we leven. Kunnen thuis werken. We kunnen thuiswerken. Niet Eén. omdat de economie het slecht doet? Nee, dat is, dat, het, het is wel broertje en zusje van elkaar. Omdat de economie slecht gaat... Is er, maar dat, dat, dat is ook veroorzaakt door economische veranderingen... waar ook in de kantorensector we naar last van dus hebben. Dus ze komen ook niet meer vol in de toekomst? Ze komen niet meer vol. De, de, ze gaan eerder verder leeglopen voordat ze weer vol komen. Er is ook nog een hele voorraad weg te werken. Alleen al in Amsterdam ligt, ligt er nog twee... 2 miljoen aan plannen op de plank die nog uh, die waarvan iemand denkt dat ze het ook nog een keertje gaan bouwen. Dus dat probleem heb je echt niet zomaar weggewerkt. Maar u zegt slopen, maar waarom niet ombouwen tot appartementen? Dat kan. Dat moet je ook zeker doen. Maar dan kan je niet. er zijn maar zoveel kunstenaars in Nederland. Er zijn maar zoveel studenten die je echt in, in, in panden kan stoppen. En dat is ook niet altijd ideaal, want ze liggen niet altijd op de goede plek om daar gezellig te gaan want wonen. Want tot normale huizen waar Thijs en ik in wonen, dat kan niet. Uh, voor een deel. Maar niet, zeker niet voor alles. En het zou ook een verkeerd beeld scheppen van nou ja, en dan gaan we alles wel langzamerhand een beetje transformeren. Dat gaat dus gewoon niet lukken. Dus je zal altijd, je zal altijd een deel blijven die uiteindelijk uh, onderuit moet. moet. En, dat kan omdat, en dat gebeurt nu eigenlijk al een beetje... omdat de, de prijzen van kantoren zo ver weggezakt zijn op dit moment... dat je langzamerhand tegen de grondwaarde komt voor sommige gebouwen. Dan, moet je, dan heb je het over oudere gebouwen, gebouwen die bijvoorbeeld langs snelwegen staan... Plekken waar mensen niet graag mee willen werken. Ook niet willen wonen. Elke niet willen wonen. Nee. En die komen op een prijs uiteindelijk uit dat je zegt. Ja, breek het dan maar af en dan kan je er nog een park van maken, bij wijze van spreken. Misschien nog ik... even aan toe te voegen. Ja? De Rabobank heeft recent een rapport uitgebracht, waarin we beseffen dat door dat nieuwe, die nieuwe manier van werken, mensen blijven thuiswerken, dat op termijn 50% van de kantoren in Nederland leer komt te staan. Kortom, er moet dus echt nu fors ingegrepen worden op alle mogelijke en onmogelijke manieren om, om dat drama, om dat te voorkomen. Uh, meneer Nijpels u heeft goede contacten in Den Haag. Dus misschien kunt u daar een beetje bij helpen. Want een van de dingen die de laatste tijd nogal opvalt... is dat Den Haag uh, erg stil is op dit front. En dat uh, geldt voor bijna alle partijen. Uh, er zijn, in Nederland hebben we een uh, ruimtelijke ordening, uh, logica... In de, in de wetgeving, in de fiscale structuur, ook in de subsidiestructuur... die heel erg gebaseerd is op... We gaan Nederland nog verder uitbouwen. Groeien, groeien, groeien. En, en dat gaat niet meer. En als ik uh, wel eens in Den Haag kom om dat voorzichtig uit te leggen... dan krijg ik uh, geen uh, respons. Want iedereen zegt, dat moeten die gemeentes op gaan lossen. Dat gaat niet. Die gemeenten zijn een deel van het probleem. Meneer Nijpels heeft dat heel goed geanalyseerd. Dus het moet ook voor een deel uit Den Haag komen... om via een aantal hele duidelijke veranderingen in fiscale, in fiscale wetgeving... in de ruimteordeningwetgeving... Maar kunt u dat concreet wetgeving. maken? Wat zou Den Haag moeten doen om dit probleem op te lossen? Nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de, een van de allergrootste is, is hoe, hoe het zit met de fiscaliteit. Er wordt heel veel niet afges afgeschreven op dit moment in Nederland... omdat daar geen enkel voordeel, niemand heeft daar voordeel aan. Terwijl er gewoon economisch gezien wel afgeschreven moet worden... is dat niet prettig voor de uh, vanuit de boekhouding gezien. Je, je hebt daar geen enkel voordeel aan, dus waarom zou je het dan doen? Het is wel belangrijk om het te doen, omdat dat een reëel beeld geeft van de situatie. In de ruimtelijke ordening, hè, bijvoorbeeld het handhaven, dat is een heel belangrijk uh, punt de komende de tijd. Wat is nou het probleem met die, al die lege kantoorgebouwen? Dat, ga, dat wordt verwaarloosd. Er is geen geld meer om ze op te knappen. Dus je gaat ook meemaken, dat maak je nu al mee, dat op bepaalde plekken in de stad er gewoon uh, hele nare uh, beelden gaan ontstaan, uh, straten verwaarloosd worden. Je moet dus de eigenaren overheid kunnen dwingen. Nee, ...kunnen dwingen om te zeggen van... ...joh, pak dat nou eens aan, zorg dat ik... Grafiet... Voordat het gesloopt wordt, in ieder geval zorg dat het niet verloedert. Dan, dan, geef je, dan zit je het onder druk, hè? want nu kan, kunnen mensen een beetje ontsnappen ...van ja, als niemand mij aanschrijft erop, dan, dan laat ik het ook een beetje verwaarlozen. Je moet dat kunnen aanpakken en eigenlijk is daar geen goed wettelijk instrumentarium voor. Heeft u wel eens over gedacht om uh, uw, uw kennis ten dienste van een politieke partij te stellen? Want u, dit zit u allemaal hoog. Nou, ik... ik... Wat, wat ik wil, is uh, ik, wat ik doe, is uh, vooral de stad Amsterdam, onder andere het La gebied heet dat. Dus de grote de regio Amsterdam, adviseer ik op dit terrein. Uh, en en ik, mijn advies is vooral: uh, grijp nog harder in dan je al eigenlijk van plan was. Over geld over Geld, he, stroing, geld als een van de grote deskundigen op dit terrein. Dus uh, zijn invloed is uh, wat groter dan we zouden. Uh, dan u misschien zou denken. Maar ze luisteren niet naar de, hem, zegt hij net. Uh, nee, nee, maar nee, ik ben het ook met hem eens. Uh, ik, ik denk ook dat uh, centrale regie op dit punt uh, noodzakelijk is. Uh, we hebben een beetje afscheid genomen van het landelijke ruimtekodingsbeleid... dat is gedecentraliseerd naar provincies. Maar er zijn grote maatschappelijke onderwerpen... zoals bijvoorbeeld de leegstand van kantoren... maar ook bijvoorbeeld uh, de, de, de bedrijventerreinen. Ook daar hebben we hetzelfde probleem. Uh, waar de, de landelijke overheid ook een bepaalde regie zal moeten voeren. En het is altijd de vraag uh, de mate van regie. Er is overigens recent ook een afspraak gemaakt... tussen een aantal betrokken bedrijfsleven, banken, et cetera... om in ieder geval uh, iets aan dat kantorenprobleem te gaan doen. Ja. Goed, bedankt voor dit moment. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de studio Radio1.nl on my left, gotta handle the finesse and no stress would be best. Unless it's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and it don't this degree The time and tide try to blind our eyes, but so they we'll never catch us 'cause we are climatized. No, our demise is not finalized 'cause the sign is not true, the time is right. So you say? Yeah.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 Babysitter Circus, everything is going to be alright. De Radio 1 Sportzomer, column. Vandaag met Cindy Pietersen. Frank Slek heeft plaspillen gebruikt. Dat is al treurig. Maar dat het nou net in Pol bekend moest worden... maakt het extra lullig. Hoe zou het met hem zijn? Ik vrees dat hij vannacht beter heeft geplast dan geslapen. Ik vind het stom en verdrietig... en het roept veel vragen bij me op. De grootste vraag... Waarom? Het gebruik van plaspillen zal ongetwijfeld voordelen hebben... anders slik je ze niet, maar ook nadelen. Dat je er heel veel van moet plassen bijvoorbeeld. Het lijkt me ontzettend vervelend. Zit je de hele dag op een fiets en moet je om de havenklap wateren. En je weet toch dat je bij de dopencontrole gepakt wordt als je niet één, maar tien flessen vol staat te piezen? Hoe kom je s'nachts na een zware etappe aan je rust als je elk uur naar de wc te moet? En is dat de ploegenoten nooit opgevallen? Of, of trekt Vle Frank Slek? s'nachts <laughs> niet door? Ligt er s'morgens voor zijn slaapmaatje een grote, gele stinkende plas te wachten? Ik wil er niet te veel over nadenken en ik doe het toch. Volgens Mart Smeets liep Frank Slek gisteravond van tafel... alsof hij gewoon naar de wc moest. Nou, dat lijkt me niet zo heel gek voor iemand die plaspillen gebruikt. Eerst een plasje en daarna naar de politie. En hoe is dat politieverhoor gegaan? Mocht Slek wel naar het toilet? Of hebben ze hem op laten houden, zodat hij sneller zou bekennen... en dan gaan maar zo zeggen dat hij zou zijn vergiftigd? En als ik zie met hoeveel bombardie de Franse politie aankomt... voor iemand die een plaspil heeft gebruikt... zou het me niet verbazen als je aan de hand van oude televisiebeelden... ook nog wordt beboet wegens wildplassen. Zeker in het geval van Frank Slek kan zoiets nog behoorlijk oplopen. Eén man in het peloton heeft er misschien wel voordeel van gehad. Bram Tankink, de man die vandaag in de bolletjestrui lijkt te rijden... omdat hij gisteren bij de Vlaamse televisie helemaal lek werd gestoken door muggen. Bram vertelde maandag na de etappe blij dat hij gered was... omdat het hele peloton moest plassen. Ha! Met dank dus aan Frank Slek. Een bloemetje van Rabobank zal daarom wel op zijn plaats zijn. Met een klein kaartje erbij... Denk erom, Frank, deze bloemen hebben heel veel water nodig. Hoe dan ook, de tour gaat verder zonder Frank Slek, maar met brandtanking. En dat lijkt me goed nieuws. Geschenk uit de hemel, hè, zo'n affaire voor jou. Nou, ik had eigenlijk een andere column. Die was ook leuk gisteren. dat dit gebeurde, dacht ik, nou ja, gaan we... Vannacht nog geschreven. Opnieuw ge vannacht uh, oh, nog geschreven, Wat inderdaad. doe je dan met die oude? Zonde. Weggegooid. Ah. Heb, ja. heb je geen site waar je hem op kan zetten? Stuur hem naar je ja. moeder. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Dat kan. CindyPietersen.nl staat die vanmiddag op. Vanmiddag ook. Ja. Nou, we kunnen niet wachten. Meneer Nijpels, u bent er nog. Groot wielerfan. Ja, we hadden het er al in het begin al eventjes over uh, wat een treur is. Hè? Of vindt u het niet? Want Cindy en ik vinden het, het verdrietig. Maar, maar dan, dat zei ik vanochtend tegen Thijs. Toen dus zei Thijs, nou, verdrietig. Het is, het is ook een beetje zielig een beetje dat het nu alweer over plasvullen gaat. Ik vind overigens wat rond Lens Armstrong is gebeurd... vind ik nog veel erger. Hè? Want uh, als je ziet hoe daar zo'n Amerikaanse dopingsorganisatie... de jacht opent op, op, op, op uh, zo'n wielrennen, dat vind ik echt schandelijk. Alle procesregels uh, worden overtreden. Dus uh, ik, ik ben er wat dat betreft helemaal klaar met, uh, met, met dit type gedoe. Hmm. Ja, nou, maar, als hij echt oud is, geweest, dan moet je toch een worden Ja, ja nee, want dan ik, dan toch... ik, ben zelf, ik ben zelf, ik ben een aantal jaren president-commissaris geweest van TVM, die toen een wielenploeg hadden. Okay, ja. Een aantal jaren voorzitter maar, maar van de, bent de Ronde u van, niet van Nederland. Ik de baas van geweest. <laughs> ja. Nee, nou, niet, nou, niet ja, de baas. Nu valt het stil op. <laughs> ja, president-commissaris. Nou, en ik heb dus de wielersport uh, al die jaren van dichtbij meegemaakt. Ook de Eneco-tour maak ik nog steeds mee. Er gebeurt natuurlijk heel veel. In die, in die wielersport, maar eerlijk gezegd is er geen sport... waarin dat dopinggebruik zo fanatiek wordt behandeld als de wielersport. Kijk bijvoorbeeld zo'n overval van de Franse politie op een, op een hotel... waar renners aan, aan het rusten zijn. Ik, ik vind dat eigenlijk een, een stijl van optreden die, die niet past bij de, bij, bij, bij de sport. En ik ben daar ook niet voor dat type optreden. Natuurlijk, doping moet worden aangepakt, maar dat kan ook op een andere manier. Ja, nou ja, ik word altijd een beetje zenuwachtig als mensen uit de, wie de wereld dit soort dingen zeggen. Ze kwamen gewoon even kijken naar de standaardprocedure in Frankrijk. Nee, ze zijn niet binnengevallen. Nee, nee, nee, Nee, de politie die kwam niet te... Ik praat nu even over die andere renner die vorige week ah, is okay. opgepakt. Ik ook Ik praat ook over de afgelopen jaren... waarin uh, zo'n honderd politiemannen uh, zo'n armoedig Frans hotel... waar renners uh, liggen te slapen met z'n drieën op een kamer binnenvallen. Uh, ja, ik bedoel, doping moet worden bestreden, ja. maar dat kan ook op een andere manier. En, ja, dat en, het van, en het aantje van Armstrong vind ik het volslagen verwerpelijk wat daar gebeurt. Nou, ik vind het zo jammer dat ze als misdadigers worden gezien. Terwijl het, ze, het is geen mis. Ze doen het uit liefde voor de sport. En dat ze zichzelf er uiteindelijk mee hebben met hun gezondheid. Ja, liefde voor de sport. Het is valspelen. spelen. Oh, het is valspelen, spelen. Maar ja. ik vind maar daarom niet dat je het hele. Ja, het is ja. wel verdrietig Ber dat Ber je dan, dan als misdadiger dat ze zo ver opgepakt. moet gaan ook. Dat vind ja, ik niet Ber nodig. Ber wel, dat wordt pakt maar niet zo. Ber Bert Wagendorp heeft uh, 10, 15 jaar geleden in de Volkskrant... Is een prachtige column geschreven. en gepleit om dopinggebruik helemaal vrij te geven. En zei, dan hebben zijn ook geen controles meer nodig. En mensen die hun lichaam kapot willen maken, die moeten dat dan maar zo al weten, ja, dat gaat misschien wel wat te ver. Maar heksenjacht, zoals nu op die wielrenners gebeurt, ik vind het uh, verwerpelijk en slecht. Zeker voor een sport waarbij zo wordt afgezien als juist bij het wielrennen. Voetballers kunnen daar een puntje aan zuigen. <laughs> ja. Zo meteen de koninginrit van de Pyreneeën. heeft u er nog wel zin in, meneer Nijpels? Oh, het is heerlijk mevrouw, de tv staat al aan. Goed, <laughs> meneer Storink, gaat u ook kijken? Nee, Nee. nee. <laughs> heeft geen relatie, nee. nee.